Goedemiddag, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. Bij Russische raketaanval op de Oekraïnse stad Pavlograd zijn zeker 25 mensen gewond geraakt, onder wie ook kinderen. Doden zijn er niet, volgens de gouverneur van het gebied. In Pavlograd werden vannacht zeker 19 appartementen gebouwen, woonhuizen, scholen en winkels verwoest of beschadigd. Ook werd er een opslagplaats voor munitie geraakt. Op een grote illegale reef in België, net over de grens bij Maastricht, zijn afgelopen weekend negen mensen opgepakt. De politie nam drugs in beslag, maar ook geluidsspullen en een stroomgenerator. Deze buurtbewoners hadden niet zo moeite met de feestgangers, ook omdat die alles netjes hebben opgeruimd. Ik vind het gewoon chic dat ze dat doen zomaar, maar ze hebben wel alles opgeruimd. Ja, nu zijn ze zijn bezig met alles op te ruimen, alles uit te schuiven. Ze hebben echt nepers. Dus. In totaal waren er meer dan 10.000 mensen aan het feesten op een oude militaire basis in België. Flink meer boetes voor mensen die hun telefoon gebruikten tijdens het rijden. Overal in het verkeer ging het mis, zegt de politie, op de fiets, in de auto of op de motor. Een verklaring voor een stijging van het aantal bekeuringen hebben ze ook. Dat komt door een nieuwe camera. Daarmee krijgen mensen die toch een telefoon vast hebben automatisch een boete. En nog één keer is er in de streek de Betuwe bij het dorp Ommeren vandaag gezocht naar een schat. Het verhaal gaat al jaren dat er daar door nazi's aan het einde van de oorlog juwelen, goud en edelstenen zijn begraven. Om een einde te maken aan alle geruchten werd er vandaag professioneel gezocht, zegt verslaggever Matthijs van der Wiel. Maar de buit was niet heel kostbaar. Een heleboel troep, Nou, oude verroeste velg, stukken hout, ijzerdraad. Ja, maar volgens een schatkaart die werd gevonden in het archief... ...zouden er echt vier kistjes liggen. Daarom werd het gebied een paar weken geleden bij Ommeren ...overspoeld door amateurschatzoekers. Met metaaldetectoren die op allerlei plekken gingen graven. En toen heeft de gemeente gezegd... ...doe het dan één keer op een goede, professionele manier. Nou, dat is vanochtend gebeurd. En al die rommel die ik net noemde, is toen naar boven gekomen. Stukjes aluminiumblik, flessenhalsen, van alles. Maar dus niet die schat. Ja, professionals zeggen nu dus, die schat ligt...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 Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah. is zin in ZFM. Met nu Rainbow Radio Zandvoort. Welkom, my dear dear friends. Let the party begin! Rainbow Radio Zandvoort. For Frizzins, rent for legends.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 Gone to young men and everyone When will they ever learn? When will they ever learn? Where have all the young men gone? Long time passing Where have all the young men time ago. the graveyard's gone.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 En dat was Marlene Dietrich met het wonderschone nummer Where Have All the Flowers Gone? Prachtig anti-oorlogsnummer. Ja. En uh, dat past al helemaal in deze dagen van uh, de mei, natuurlijk. De eerste week van mei. Ja. Uh, welkom bij Rainbow Radio Zandvoort. Uh, de eerste maandag van de mei. Ja. De dag van de arbeid. Dus we dachten, we gaan er eens even lekker voor zitten.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 Grappig om dat te zeggen, natuurlijk. Westerse landen. Ja. En uh, ervoor ja. te zorgen dat ook daar het huwelijk uh, open, open wordt gezien. Helemaal mooi. Ja. ja, ja. Dat, uh, laten we hopen dat het snel komt. Dan hebben we uh, zorgen uh, en vechtlust, hè, dus over protest, om, het, uh, om de agressie uh, tegen LHBTI'ers. Ja, en, een uh, beetje schering en in inslag hè, de laatste tijd. Uh, ja, ja. ja. worden de LHBTI'ers er dus strijd, strijdlustig van. Uh, na een reeks van uh, geweldincidenten meldde NOS op 15 april... Uh, wapperde op verschillende gebouwen vandaag op verzoek van belangenorganisaties... COC Nederland en de COC is de regenboogvlag. Onder meer op stadhuizen politiebureaus... het ministerie van v VWS... en uh, praktijkkantoren... was veelvuldig de vlag te zien...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 Waarom? Ja. Wat heb je last van? We, we, we, we doen, we doen het, het toch niemand kwaad om nee, zo, maar nee, te zeggen, nee, wat, is, het, ja. wat is de issue? Uh, de, de, en moet je ja. het altijd met zo'n geweld? Ja, nee, precies ja. Het, het mogen niet bestaan, blijkbaar. Ja. Nou, en dan denk je toch van sommige mensen vinden dat andere mensen niet mogen bestaan. Precies, nou en laten we dan het, maar even die tekst aanhalen van ja. we're here, we queer.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 Nou, het fascinerende van die wetten, of tenminste wat er in die landen gebeurt, is dat eigenlijk allemaal gekolonialiseerde landen ja. zijn, die ja. heel zelfstandig zijn. Ja. En nota bene het tegen homoseksualiteit uh, uh, uh, zijn, dat komt voort uit die koloniale ja. wetten.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 Dan gaan we toch de goede kant op. Ja, ja? ja toch wel. Hè? Ja, heerlijk. Ja. En... Uh... en uh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 Um, als christenmens uh, zeg maar uh, nogal ten strijde trok tegen de hetero's. En de zangeres zonder naam zong daar al een uh, hartekreet over. Ten strijde ze, trok tegen de homo's, denk ik. Ja, precies. Ja, ja, dus ja, ja precies. Ja. Oh, <laughs> <okay>. ja. <laughs> Goed. Het maar <laughs> Haar naam is Anita. Menuntaren diva is bekend.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 nood ervoor voor vechten waar ze...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 Maar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 Verzet, ...verzet binnen ja. onze eigen regenboogcommunity ja, ja, ja. Een groep die toch zijn, anders kijkt naar de dingen. Ja, een groep dus een, die een, kijkt ja. zeg maar anders naar waar dan de hele LMH, WTIQ uh, en het COC... En, dat en, mag, en mag, het mag, he, iedereen mag er zijn, dus iedereen mag zijn eigen ideeën hebben... ...maar het is wel interessant om te horen wat dan anders is. Precies, ja. precies. Dus we zijn een, beetje, een klein beetje op, op verkenning gegaan... ...dat doen we natuurlijk altijd eventjes voor... ...dat we een interview gaan afnemen met iemand...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 Plötsligt kom jag ihåg hur det var ingen dröm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 Maar dat, dat, ja, dat is nog niet helemaal... Het is dus nog niet daarbuiten, Dus dat, dat, dat vertel ik nog niet. Dat, dat houden we nog even een beetje geheim. Ja, ja. maar je kunt me volgen dus op Instagram. Muziale podcasts. En daar post ik altijd mijn nieuwe projecten en nieuwe afleveringen. Oké. Okay. Dankjewel Casper voor dit, voor dit interview. En, uh, een wel een wel. mooie ja. dag. Dankjewel. Hetzelfde.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 away from it all, like a blind man, sat on a bench, but I don't want, keep coming up with love, but it's so slashed and torn,